De afdeling kregen we om de dag een gekookt ei. Maandag, woensdag en vrijdag de ene. Dinsdag en donderdag de andere groep. En dan de volgende week dus andersom. Er hing een rotko boven de piano. Mieren zetten stappen in een druppel. En jij kwam in een rokje op de fiets. Bij het spoor staan telefoonnummers. Die je zou kunnen bellen mocht je willen springen. Dat is wel een dingetje. Dat de blinde de lamme leidt. En sport is goed. Nog eerder was het konijn zwart-wit, vermagerd en verwaarloosd. De vondst geen mammoet, maar modder met hout. Laat je banjo maar hier, jongen. EMM VEVZ. Een mens moet voor eigen veiligheid zorgen. Liefde zoet ik zelf. Tjeda is dood. Mijn trui is kapot. Gaten vallen. En iedereen is bang. Kom maar, zei hij. Icarus, ik, ik heb je lief. Lammert is net niet van een flat gestapt en heeft gelijk, ik had dat nooit zo mogen zeggen.